3 uur. Notulen met het NOS journaal. Paul liberaal Emmanuel Macron de beste kans om te winnen. In het westelijk havengebied in Amsterdam woedt een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Volgens de brandweer moet het pand als verloren worden beschouwd. In de wijde omtrek is een grote zwarte rookwolk te zien. Omwonenden zijn via een NL-alert gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden. Vanwege de rook is de afrit Amsterdam-Hemhavens op de A10 in beide richtingen afgesloten. En de veerdienst naar Zaandam vaart voorlopig niet. Door de enorme drukte op Schiphol hebben vandaag al 100 mensen hun vlucht gemist. Dat meldt de KLM. Gisteren wisten zo'n 60 mensen niet op tijd hun bagage in te checken. Ook zijn er veel intercontinentale vluchten vertraagd. Volgens de KLM komt dat doordat Schiphol meer vluchten heeft toegelaten dan de luchthaven aan kan. Schiphol heeft extra mensen ingezet om de drukte door het begin van de meivakantie in goede banen te leiden. In Amsterdam-Noord is vannacht een explosief afgegaan bij een huis. Volgens het parool ging het om een woning waar No Surrender-lid Joop H. regelmatig verblijft. H. zit in de landelijke leiding van de motorclub. Hij staat binnenkort voor de rechter in Breda voor ontvoering en ernstige mishandeling van een oud lid. De politie wil niet zeggen over de mogelijke achtergronden van de explosie vannacht. En dan het weer. In de loop van de middag valt nog een enkele bui. Vooral in het noorden is er ook zon. Het is 9 tot 12 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui. Het wordt dan opnieuw 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam in de richting Amersfoort. Tussen Hilversum Noord en Eembrugge 4 kilometer. A7 richting Zaandam. Bij Purmerend Noord 3 kilometer door een ongeluk. en Er is één rijstrook dicht. Op de Ring Amsterdam de A10 West richting Den Haag. Er staat voor de Koentunnel 2 kilometer door een hevige brand langs de A10. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag 3 kilometer voor Wassenaar. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Er staat voor de aansluiting A8 2 kilometer met een kwartier vertraging. En dat komt door werkzaamheden op de A8. Daar is de rijbaan dicht tot zondagochtend 7 uur. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Voor de verandering kregen je de twee achter elkaar. Zo, begin voor uur twee van de Zandvoort op zaterdag. Met als laatste de zeil van Robbie Williams. Dat was Love My Life. Ja, het is negen over drie in Zandvoort. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Uur twee met daarin de volgende onderwerpen.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 Ja, we mogen sowieso niet klagen natuurlijk, met vorig jaar, toen het, uh, tot we eigenlijk wegwaaide. Ja, we zijn gisteren begonnen met uh, Vindertrit Zandvoort. Uh, de de campinggedeelte is gisteren opgestart. Dat is, uh, uh, dat is uh, kijken, de, de linkerkant uh, van het terrein.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 En uh, ja, van die oude busjes natuurlijk, hè? waar iedereen uh, altijd naar kijkt uh, en wel eens wil, in wil rijden, Of in ieder geval de motor al wil horen. Dus uh, ja, het is uh, heel erg gezellig en um, ja, wat, wat leuk is ook aan het evenement is dus niet alleen de auto's die hier staan, maar er zijn ook allemaal randactiviteiten eromheen. Zo hebben we voor de kinderen een, uh, een, iemand die schminkt, uh, we hebben ook wat patatekraan erbij staan, poffetjeskraan, je kan een lekker pakje koffie op het terras drinken bij ons.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 Ga ik doen, ga ik doen. Oké, nou, bedankt, uh, Roy. Nog één keer, Roy, uh, wanneer is uh, begin morgen de kofferbak, marktverkoop? Uh, vanaf 10 uh, uur uh, begint de markt zelf. En als je zelf wilt staan, kan je vanaf 8 uur aanrijden. Oké, okay, iedereen van harte welkom. Morgen, Parkeerterrein de Zuid. Dankjewel, Roy van Buringen. Live, inderdaad, vanaf Parkeerterrein de Zuid. En ook daar schijnt de oh, zon heerlijk. Again, Pass me a drink to the her name was And I'm like you should come out. See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 My love goes Figure hundred, hundred and fit it. No voy you move, you know that I'm with it. Perfect size, I know that you fit it. Just let me eat it you know me not quit it. Pand did the like you see and did it, me now. The my watch we like Finn City. Full time you run the thing, me talk legit. If you don't come, give me that wood be a pity. My girl, come me down one see something I want in a life and then waste time. No Are you with me free every day, baby? Full time or you for me, mind? I so my head. Some want you What makes Zit heerlijk in het zonnetje op dit moment. I want let the sun go down on me. Ja, Robert Jan, Ja, niet hoor je. Leuke single uit de jaren 80 op de zaterdagmiddag bij CFM. Nogmaals een hele goede middag iedereen. En leuk dat je luistert naar je enige echte eigen lokale radio, CFM Softfoord. We zijn er 24 uur per dag. Met weer een kort nieuwtje nu. Ja, even een, het is eigenlijk een oproep.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 Te zien in het Zandvoorts Museum. Dus nogmaals, zat jij tussen 1960 en 1970 op school in Zandvoort? Ga dan even naar het Zandvoorts Museum. Vraag naar Nina Harna voor meer informatie. Om wellicht ook een klassenfoto in te leveren of een bruikleen af te geven. Leuk initiatief van het Zandvoorts Museum. Nou ja, jij kan niet meedoen, ik kan niet meedoen. Mijn vrouw wel. Ja, je vrouw wel. Ja, ja, ja, die wel. Ja, heel goed. Nou ja, 5 mei dus te zien in het Zandvoorts Museum zo dadelijk de te gaan krijgen krijgt te horen wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen. Maar eerst gaan we solliciteren. Hey! De perspectieven voor de toekomst, is zijn 0,0. Al had ze dan voor Zweden universitaire bul. Al was de onderwijzer, bankwerker psycholoog. De komende jaren besten waarschijnlijk wijkeloos. Toen moest solliciteren. Ze zeggen alleen al, solliciteren. heb ze nou geschreven... Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Ja schreef maar op niet. De dag begint met slopen. Een oer of pijn, du kiks in de gezet of er niet ergens baan is in. Dat vult ik vies tegen, de sterft de rest van de dag. Toe voel zich blink broer, doe cresteren op de maag. Du moest solliciteren. Allei jong streven solliciteer ik. Wat ze nou geschreven? Wat ze nou geschreven? Hat ze nou geschreven? geschreven. Dat schrijf maar op nu. Dat Dat is een ongeschreven. Dat is een ongeschreven. Dat Begins te pas te leven, Doek ik zijn rondjes neer, ergens gaat te beleven. Nu geest nog een punt bent, misschien wel nou een loetje bent, misschien gisteren wakiki naar de Jansen bakken bent met homo's solliciteren, solliciteren. Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Het zou ja maar gebeuren he, dat je hem ja. solliciteren. De gouden oude single van de Jansenbager Band. Geschreven of niet, he, daar eindigt hij mee. Het is bijna half vier, tijd voor de evenementenagenda. Weer een hele stapel voor je neus, Albert Jan. Jazeker, ja, zeker. ik had al. We, we gaan weer richting zomer en de zomerzon, dus ook het aantal activiteiten in Zandvoort, in en rondom Zandvoort, neemt natuurlijk weer grote vormen aan.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 I really me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 Try on all your nights like this. Right. Put some spice. Weer een grote hit voor uh, Calvin Harris hier in Europa. Je uh, de laatste scène is heel Slides.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 iets toegevoegd worden voor de oudere inwoners in Zandvoort... voor een gezellige middag. Dus morgenmiddag vanaf 3 uur. U bent van harte welkom, want Willem de Vriend... schenkt vanaf 3 uur oude klaren in de Krocht. Oké, okay, ja, nou ben ik nog heel jong natuurlijk al ik Maar mij lijkt het ook wel leuk, hoor. Ja. ja, jawel. Leuk evenement morgen hier in Zandvoort. Nog twee platen tot aan het nieuws en weer van 4 uur... de zaterdagmiddag van CMM. met nu de net. Hier zijn ze met Hardik Avenue. I found your name. Middag hebben wel tennis opstaan, maar het is best wel leuk eigenlijk, tennis. Best wel leuk. Ja, dat zeg je nu. Nee, het hoeft ook niet zo. ook nou, wel, wel. De FedEx Cup. Nederland tegen Slowakije, of Slowakije-Nederland. Uh, de allereerste partij is uh, roemloos uh, verloren. En nu staat uh, Kiki Bertens op uh, de, uh, de baan. Bij het begin van de tweede set in haar partij. En de eerste set heeft zij met vrij gemakkelijk uh, gewonnen... Dus wellicht dat de tussenstand na vandaag 1 tegen 1 gaat worden. Oké, okay. nou, tot zover niks bericht. En uh, tot zover uh, u twee van Goed uh, op zaterdag. Vind je me nog lief of niet? Nou, ja, hebben we straks geloven. Oké, okay, ja, na bespreking. Ja, ja maar heel zware, heel zware. <hij <hij <hij is Dat is heel zwaar. Hele zwaar. Hier is Queen Bennett en Rockabye. Tot zo. She works the night, by the water.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 Obstacle come, Can you well prepare. no, mama, you never shed tear. Cause you have been said things year nah, after year. Nah, and nah, you nah. give the youth love beyond compare. Yeah. You find the school fee and the bus fare. Mmm, yeah. -hmm, when the pops disappear, in a rum bar can't find him nowhere. Steadily your workflow.